Met het NW In de Amerikaanse staat Texas heeft iemand dat meer dan 20 kerkgangers zijn gedood. Er zijn zeker 15 gewonden. De schietpartij was bij een Baptistenkerk in Sutherland Springs. Op dat moment was er een kerkdienst bezig. De schutter is dood. Het is onduidelijk of hij zelfmoord heeft gepleegd of dat de politie de dader heeft gedood. President Trump heeft via Twitter zijn medeleven betuigd aan de slachtoffers. De Amerikaanse minister Wilbur Ross doet zaken met vertrouwelingen van de Russische president Poetin. Komt naar voren uit de Paradise Papers, waarin nieuwe onthullingen staan over belastingparadijzen. Het zijn meer dan 13 miljoen bestanden die zijn gelekt naar de zuid Zeitung. Ross doet zaken met het Russische bedrijf Sibur. Een van de eigenaren van het bedrijf is Poetins schoonzoon. Een andere eigenaar is een Russische miljardair die na de Russische inval op de Krim op de Amerikaanse sanctielijst is gezet. Als minister van Handel is Ross verantwoordelijk voor de handelsbetrekkingen met Rusland en betrokken bij de uitvoering van sancties. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft kritiek op het arrestatiebevel tegen de afgezette Catalaanse regio-president Puigdemont. Tegen VTM Nieuws zei hij dat Madrid te ver is gegaan. Hij zet vraagtekens bij het gevangen nemen van regeringsleden. Puigdemont en vier ministers gaven zichzelf vanochtend aan bij de Belgische politie. Het Openbaar Ministerie vervolgt een man uit Dordrecht... voor het ernstig bedreigen van personeel van chemiebedrijf Gemoers. De band is boos omdat Gemoers de mogelijk kankerverwekkende stof... Gen-X in de Merwede heeft geloosd. Omwonenden zouden zo via drinkwater jarenlang zijn blootgesteld aan de stof. In verband met de bedreigingen is de beveiliging rond de fabriek aangescherpt. Het weer, vooral aan de kust vallen er nog buien. Vannacht daalt de temperatuur tot rond 2 graden met aan de grond mogelijk lichte vorst. Morgen zonnige periode en slechts lokaal nog een bui. Het wordt dan zo'n elf graden. Dit was Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu het laatste uur.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 Ik heb daar ook 18 jaar gewerkt. Ja, wat leuk. Hoe, hoe oud was je toen je hier in de apotheek 25. kwam? 25 25. Had je toen net de opleiding afgerond oh. Om in de apotheek te kunnen werken. Ja. Wat leuk. Want heel veel mensen zullen je nog wel herkennen van de apotheek. Hè? Dat is wel altijd wel leuk om te weten. En uh, die apothekersopleiding, dat was in, uh, in Den Helder ook? Uh, die was in Amsterdam. Oh ja. En... en uh, ik heb daar ook in een apotheek uh, overdag gewerkt als uh, leerling. En die mevrouw, die, die apotheker, die heeft mij opgeleid s'avonds en ook wel eens overdag zo als er uh, tijd voor was. Ja. En dat heb ik dus twee jaar gedaan en toen ben ik dus geslaagd. Ja, wat leuk, leuk om te horen. Dus op die manier ben je in Zandvoort gekomen. In 1958 ben ik hier ja. gekomen. In 58? Ja. ja. En uh, ja, toen vond je hier dus een baan in de apotheek. En uh, ja, hoe, kwam, hoe vond je Zandvoort eigenlijk? Heb je specifiek gesolliciteerd naar een uh, functie in Zandvoort, omdat het bij de zee was? Of zocht je gewoon een uh, plek in een apotheek en kwam je toen in Zandvoort terecht? Ik kwam eigenlijk in Zandvoort terecht, maar... Uh, later vond ik het toch ook wel fijn om uh, heel veel badgasten te zien en zo. En er was veel meer uh, reuring als uh, uh, mijn zuster is dus ook apothekersassistent geweest. En die had altijd een, ja, een doorlopend uh, hetzelfde. Ja, je ziet dan steeds dezelfde mensen ja, van het dorp. en zullen. en hier ja. uh, was het dus echt leuk. Dan had je Duitsers, had je Fransen, had je Spaanse mensen die uh, hier kwamen huren. En dan had je uh, hele leuke gesprekken eigenlijk. En ja. met handen en voeten ging je <laughs> dan de mensen helpen. Ja, de rest natuurlijk. Alle ja. talen dat, dat moest je bijna spreken. Hè? In het heb je natuurlijk Duitsers, Fransen, Engelsen, van alles. Ja. Dat vond je juist wel een leuk aspect eraan. Ja, dat eraan, vond he? ik heel leuk. De... Leuk. Ja. En hoe, hoe woonde je in Zandvoort uh, al die jaren? Want je bent hier natuurlijk gebleven ook nog. Heb je steeds in hetzelfde huis gewoond? Ik ben uh, eerst op de Gerkenstraat gewoond. Bij een mevrouw in. Een alleenstaande mevrouw. En die uh, ging mij de zolder verduren. En... Toen ben ik later naar de Zandvoetslaan gegaan. Heb ik daar ook een, uh, kamers gekregen. Ik ben eigenlijk tot aan mijn 65e uh, op kamers gewoond. Ja, en toen heb je een heel geweldig huisje uh, gekregen. Uh, ja. Vertel eens, hoe, hoe ben je aan dit huisje gekomen? Je woont hier wel heel erg leuk. Nou, ik ben... Uh, ik heb heel veel advertenties van, van de woningbouw, woningbouw. Uh, ja. ben ik overal gaan kijken want het huis werd verkocht en uh, de, ik wilde daar ook weg omdat ik, die, ik zou daar kunnen wonen maar ik had er eigenlijk genoeg van om uh, altijd bij een ander in te wonen ja, ander, dat het ja, toch, ja. toch moeilijk is uh, en je aanpassingen moet hebben. A ja, dat is ook logisch, natuurlijk, hè? Op een gegeven moment verlang je naar je eigen plekje. Ja. En toen heb je dus ingeschreven bij de EMM, ja. denk ik, hè? Ja, en een, uh, toen, 2 februari 1998, uh, toen uh, kreeg ik een telefoontje van de. Van de Kamer, Woningdouwe, EMM toen nog? Ja. En uh, toen zeiden ze dat ze een huisje hadden voor me in de Hulsmanstraat. Ik ging er meteen heen en ik vond het prachtig en zo. Maar uh, er waren nog heel veel mensen die ook op dit huis ingeschreven hadden. En het was namelijk zo, die meneer die hier... Uh, alles renoveerde en erover ging, die vertelde dat er 70 mensen oh, wow. uh, uh, dit huisje wilden hebben. En er waren drie geselecteerden voor mij. En dat waren oudere mensen die dus, uh, ja, toen ze het zagen, vonden ze het toch naar om iedere keer de, de trap op en af te gaan. Dus uh, die hebben het niet genomen en toen kwam ik dus aan de beurt. En toen werd je de eerste dus. <laughs> Leuk. Ja. ja. En uh, ja. Nou, wat fijn joh. Dus je woont hier nu al heel wat jaartjes. En, en hoe ging dat met het inrichten en zo van je huisje? Heb je van allerlei dingen zelf. Uh, nou, ik was en dus gedaan? echt. Uh, ik was dus erg blij uh, dat, dat het nu 98 dat ik dit huis kreeg, want mijn moeder was in 1995 overleden en wij kregen dus een erfenis en daardoor heb ik dit huis kunnen meubileren en alles, uh, vloerbedekking en alles, ja, hebben kunnen. Ja. En dat vond ik heel fijn, want anders had ik het niet kunnen doen. Ja, heel en... prettig dat je dat zo mooi kon maken. Ja. Dat is toch heel fijn, hè? Als je een huisje hebt, dat je dat dan leuk de vloerbedekking kan leggen. En de gordijn en uh, een leuk behangetje. Het dus dat zijn. was heel uh, mooi dat je dat op, toen kon doen, hè? Ja. En uh, ja, kan je nog iets uh, vertellen over je leven? Wat is voor jou heel belangrijk in het leven? Nou, kijk, het is dus zo gegaan dat ik eigenlijk thuis... In 53 was dat. Heb ik dus... We gingen uh, telkens naar de gereformeerde kerk. En daar was een, bij, werden preken gehouden. Eigenlijk. Om de mensen te laten ervaren dat, dat God leeft. Het is niet maar een religie, maar... het een, een soort godsdienst... maar... we hebben een levende god. En die... dat je daarmee... in aanraking kwam. En daar werden preken... over gehouden. ook eh, Eigenlijk naar aanleiding van... dat je... beleidenis moest doen... in de kerk. En hoe vond je dat zelf... En, toen je dat hoorde? Wilde je en, daar iets mee? Ja wat er gebeurde was... dat... door die preek eigenlijk... God mij aansprak. Dat ik dacht... Hey, hij heeft het tegen mij. Hoe kan dat? En eerst ging ik, dat, uh, ging ik daar niet op in. En ik dacht... dat is allemaal fantasie. En de tweede keer was het weer zo. En ik denk, ja wat is dit? En de derde keer... we hadden een grote pilaar... ...in de kerk. Uh, daar ging ik achter die pilaar zitten. Ik denk, daar ziet God me niet. Dan, uh, dan kan ik er wel... Uh, hij zal het deze keer niet tegen mij hebben. Maar het was wel zo. Hij sprak mij aan. En ik ervaarde dat ik echt ja moest gaan zeggen. Dus ik kwam thuis. Ik denk, hoe moet ik dit doen...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 En toen kwam broeder Dikkus, die kwam hier in Zandvoort om ons bijbelstudie te geven. En zodoende kwam ik nog, kwam ik dus eigenlijk op een ander niveau terecht, waardoor ik het beter begreep, waardoor ja, alles op zijn plek kwam. En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 toen ben ik werkster geworden en je hebt eigenlijk elke dag het en helemaal thuis kwam te zitten en een minimum aan geld kreeg. Dan moest je eigenlijk altijd de Heer bidden om hulp en om krachten.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 omdat je het beter leert begrijpen en hij je de weg wijst om het beter te begrijpen. Ja, hoe, hoe belangrijk is de Bijbel voor jou? Nou, ik kan het bijna niet zonder...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 ...mensen die zoekende zijn... ...en gaat u te komen... ...wie God eigenlijk is... ...want hij is een levende Heer... ...en hij wil naast u gaan... ...en hij wil met u leven... ...dat, dat is zijn hele... Uh, hij, ...ja, dat... ...dat zou hij zo graag willen... ...want... ...dat hij... ...zelf uw eigen God is... ...en dat u met hem kan praten... ...wat u dwars zit... En,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 In Mijn einde komt, zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen. Tienduizend jaren tot in eeuwigheid.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 Gatten door iemand ooit aan schaamt. Meer dan dat, zo eindeloos veel meer. Was de prijs die u betaalde, Heer? In een graaf verborgen door een steen. Verworpen en alleen, als een roos geplukt en weggegooid. Nam nu de straal en dachten aan mij meer dan.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 graf verborgen door een steen toen u zich af verworpen en alleen als een roos geplukt en weggegooid nam u de straat en dacht aan mij meer dan Orven en alleen als een roos, geplukt en weggegooid, Naar de straat en dacht aan mij. Los te laten, daar vind ik u, en ik twijfel niet. En als de golven over dan blijf ik hopen op u na. Mijn ziel vindt rust, want in de storm. I oh.